uur. Thomasen met het NOS Journaal. In Venezuela zijn bij rellen in een gevangenis zeker 17 doden gevallen en is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Volgens Venezolaanse media ligt het aantal slachtoffers nog hoger. Onder de gewonden zijn de gevangenisdirecteur die met een mes werd gestoken en een agent van de nationale garde die dicht bij een ontplofte granaat stond. De rellen zouden zijn ontstaan toen soldaten het vuur openden... op een groep gewapende gevangenen die wilden uitbreken. In de Venezolaanse gevangenissen komen opstanden vaker voor. Volgens mensenrechtsorganisaties zijn de cellen overbevolkt... en komt illegale handel in wapens en drugs veelvuldig voor. Voor het eerst in bijna drie weken... is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in het openbaar gezien... meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Jon Hap... Kim zou bij de viering van de voltooiing van een kunstmestfabriek zijn geweest. Er zijn foto's vrijgegeven waarop onder meer te zien is dat Kim een lint doorknipt, maar het is onduidelijk wanneer die foto's zijn gemaakt. Speculaties over zijn gezondheid wakkerden aan toen hij op 15 april niet aanwezig was op de belangrijkste Noord-Koreaanse feestdag. Er waren berichten dat hij ernstig ziek zou zijn of zou zijn overleden. De vergunning van een uitvaartcentrum in New York is ingetrokken nadat daar eerder deze week 60 lichamen werden gevonden in een koeltruk en twee bestelwagens. De gezondheidscommissaris van New York noemt de handelingen van het uitvaartcentrum volkomen onacceptabel, verschrikkelijk en respectloos tegenover de families van de overledenen. De lichamen werden ontdekt toen buurtbewoners klaagden over stank. Het uitvaartcentrum zei overweldigd te zijn door het grote aantal doden als gevolg van het coronavirus. En daarom voor een op noodoplossing te hebben gekozen. Het weer vannacht en ook overdag vallen er enkele buien. Vooral vanochtend kan het land inwaarts hagelen en onweren. Mogelijk komen ook windstoten voor. Vanmiddag vanuit het westen droog met in de kustgebieden ook wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS. Show.